Je luistert naar Aloha Radio. Kijk op www.aloharadio.org. ...voor zondag 14 juli 2018. Ja, en uh, DJ, ja. Zonder Jacco vandaag. Van, van, jammer. Maar goed, het is niet anders. En, uh, Oké, okay, nou, we gaan straks... Uh, ...onderwerpjes aansnijden. En, uh, ja. Uh, we gaan nog wat muziek draaien uh, van tevoren. De net uh, hoorde je... Hij ver, verzendt met uh, Asleep at the wheel. En uh, ja, we gaan zo uh, nog een ander nummer draaien. Van uh, Scott Holmes. Nummer heet... Ja, hoe heet het nummer? Duck Pound heet hij. En oké, ik ga nu luisteren. En straks uh, kom ik met de nodige. Onderwerpjes waar we het deze week over gaan. Tot zo! onderwerpen hoor. Ik hou het ook niet zo lang. Dus uh, normaal uh, doen we uurtje met Jacco. Uurtje, drie kwartier nou ja, legt erop uh, wat we allemaal voor onderwerpjes hebben zo. Maar ik wil toch even terugkomen. Ja, het is een klote onderwerp. Ik weet het over die uh, ja over racisme en zo. Daar wil ik heel kort nog iets over zeggen. Ik bedoel uh, mm, ja het is natuurlijk niet goed te praten en de vorige twee weken geleden op mijn laatste podcast uh, Ja, was ik best wel boos erover en nog steeds trouwens. Maar ik moet eerlijk zeggen, je hoort alleen maar zwarte mensen die niet heel veel wat ik allemaal lees en hoor via het internet rondom mij heen. Ook veel uh, blanke Amerikanen worden vermoord. Zowel door de politie als door anderen. Dus ja, ik weet het niet hoor. Ik bedoel, ja, ik ben geen analist. Ik ben geen iemand uh, die uh, er verstand van heeft. Maar als ik het allemaal zou horen, uh, ja, wordt het allemaal een beetje allemaal opgestookt door antifa, de antifascistische beweging. Nou heb ik niks met antifa, want volgens mij zijn ze net zo fout als de nazi's. Dus er is één pot nat in mijn ogen. En natuurlijk is racisme niet goed te praten. En, uh, ja. en of je nou een crimineel doodschiet of uh, een neklem toepast terwijl die niet gewapend is. Ja, dan heb ik het wel over ongewapende criminelen. Nou is er vannacht weer wat gebeurt in Amerika. Weer een soort iemand uh, doodgeschoten. Ja. En uh, ja, die bleek zich te verzetten tegen zijn arrestatie. Hij heeft uh, ja, een stroomstootpistool van een agent afgepakt. Toen hij op de vlucht ging, hebben ze hem doodgeschoten. Eén, twee, een blanke agent. Alleen omdat de man uh, lag te slapen in zijn auto bij een uh, hamburgertent. Uh, uh, die had de politie gebeld. Nou ja, als iemand ligt te slapen, waarom zou je de politie bellen? Je kan ook tegen het raam... En zeggen: joh, ik weet niet wat ze aan het doen ben, maar het is hier geen auto op dit parkeerplaats. Dat hadden ze ook kunnen doen. Nou, dat geeft het natuurlijk geen uh, reden om dan uh, die hamburgertent in de fik te steken, want dat is ook gebeurd. Ik uh, verwerp alle vormen van geweld. Uh, alleen om jezelf te verdedigen mag je geweld gebruiken. Maar uh, ja, toe. Uh, ik ga er verder niks meer over zeggen. In die zwarte pieten discussie. Ik word hier echt doodziek van. Dus de laatste keer dat ik het erover heb, daar gaan we het er nooit meer over hebben. Want ik word er een beetje strontziek van. Ik wil niet dat de uh, podcast door deze onderwerpen beïnvloed worden. Dus het is de allerlaatste aller, aller keer dat ik er iets over ga zeggen. Uh, ik hoor dat uh, zwarte kinderen worden gepest uh, rondom. Sinterklaasfeest. Uh, in november begint het al, dat ze worden gepest door blanke kinderen. Dan worden ze voor Zwarte Piet uitgescholden? Ik ga het best. op, je moet ze. zijn, zeggen een soort piet aanpakken straf en niet soort piet dat is de enige manier om het op te lossen want er is altijd een, een soort nou, we wel eens soort Ruba en Het zijn zwart. Gesminkt als zwart. Zo. Maar ze doen het wel. zwart De meeste gebieden mensen of zwart zijn niet zwart. Dus ja, wij zijn ook niet We zijn ook niet blank. Eigenlijk is het een beetje, ja, we hebben een lichte huidskleur. We zijn Maar we zijn ook niet echt blank, want onze Voorouders, alle mensen over de hele wereld. De verre voorouders. Dan heb ik het over duizenden, honderdduizend jaar geleden. Komen allemaal al uit Afrika. Dus on, we hebben allemaal gemeenschappelijke voorouders. Die allemaal zwart waren. Dus jongens, waar hebben we het over? Er is maar één ras. Één ras. En dat is de mensheid. Je, als je al in de rassen gaat denken. Van waar je zijn, dan ben je op zich al een racist. We zijn mensen. Natuurlijk heb de ene een kleurtje en de andere niet, of tenminste wel, maar anders. Maar, ja, jongens, uh, we zijn mensen, we hebben dezelfde kleur bloed. Ik heb er nooit iemand met blauw of groen of oranje bloed gezien. Dus, oké, okay, hierbij uh, sluit ik deze onderwerp en we gaan het bij Aloha Radio hier nooit Zorg geen belang, zorg voor mij is hetzelfde. Of ik. Uh, dat doen mensen alleen maar om ons af te leiden van andere problemen. Problemen zijn er om op te lossen. En dan moet het ook geen probleem meer zijn. Hier is uh, Julie Andrew met. Raining, want het was vandaag wel erg regenachtig. Vinden jullie niet? Ja. Oh jee. Regenachtig. En uh, het is al bijna zomer. Bijna zomer. Keep it in the Zonder plakwerk. Nou, we gaan eens even terugzoeken. Ja, ho <laughs> cent was dat. We hebben even de titel kwijt. Ho ho, mag geen flikker uit. Oké, okay. Eldorado Ska. Van Alerte a Scalio. Goed Liedjes, jeetje. Stel een voor. is een leuk nummer, dat wel. Maar mij een beetje kort al. Dus. Goed, nou, dan gaan we toch gewoon wat anders doen. We hebben zat muziek, hoor. Kijk, Kijk, Kijk, Hier gewoon muziek. Seven guests. gemerkt dat er twee liedjes uh, zijn. Dat was The Seven Guests en daarna The Dance of the Sugar Plum Fairy. Ook van Seabass. En het is zijn Nederlandse, <laughs> Ja, leuk man. Een Nederlandse rechtervrije muziek. Vind je niet veel, maar het is er wel. Er zijn meer uh, liedjes rechtervrij. We draaien hier ook alleen maar rechtervrije liedjes, maar we want ja, het is wel leuk om de Rolling Stones of the Golden Earring of, eh, hoe heet die, vind, uh, die groep ook, weer, ja, weet ik veel. Nou, commerciële muziek, eh, ja, een beetje duur hè, als je, als je podcast voor de hobby commerciële muziek, niks op tijd hoor. Iets erg. we zijn maar een eenvoudig podcaststation. Nou ja, ja. als je, eh, uh, jou... Oké, okay, ja, ja. Als het uit gratis wordt, dan, uh, dan ga ik het wel draaien hoor. Commercieel of niet, daar heb ik schaait op. <tus> het interesseert me niet of artiesten er rijk van worden. Het interesseert me niet als het maar leuk klinkt. Je ja, hebt mensen die zijn tegen commerciële muziek, omdat het commercieel is omdat ze er veel geld aan vinden. Ik denk, zo wat, man? Dat doen de mensen toch zelf? Die kopen het toch? Kijk als de Rolling Stones bijvoorbeeld, als de grootste rockband in de wereld. Ze zijn ook de rijkste rockband in de wereld, volgens. Mij. En ze hoeven het niet voor het geld te doen. Ze doen het gewoon omdat ze het leuk vinden. Want die gasten die zwemmen met het geld. Ik zeg, ik ben en ze hebben groot gelijk, want wie zal dat niet doen als je de kans had? Ja toch, het waren ook maar gewone arbeidersjongens. Uit uh, ja, nou ja, ze hadden niet echt arm, maar ze waren nou niet bepaald dat ze zegt, kijk. Ze hadden haast geen cent op zak toen ze begonnen in 1962 of zo. En uh, die dachten, hé hey, wat de Beatles kunnen, kunnen wij ook. Ja, geen seizoen gelijk als je de kans krijgt. En dan hoor je rijk van of niet. Ja. En als jij uh, muziek maakt en je hebt zoiets van, nou ja, ik wil artistiek zijn. Ik vind het leuk om mensen te vermaken. Maar ik hoef er niet rijk. Ja. En waarom? Uh, zeker als je de groep. de arme. de middengroep. te raak. ik heb het niet over de. Uh, midden goed, nou, de middengroep. misschien arme. maand arme. de arme. de arme. de arme. Er van leven, maar je hebt ook nog een onder. Ja, dus, uh, misschien 800 of 900 euro in een maand rondkomen. En je hebt een onderdak die nog. Nog. Daar weer onder dus, zit. Die hebben niks. Die hebben niks. Die leven van de straat. Die moeten stelen. Of pedelen, Ja, zo. So. En dat is natuurlijk heel erg. Dat dit in Nederland nog gebeurt. En in Europa. En er zijn landen waar het nog erger is. Waar ze gewoon dood gaan. Van de honger. Stuk is natuurlijk verschrikkelijk. En uh, ja. Wat doe je eraan, weet je? Ja. Moet ik me schuldig voelen? Moet jij je schuldig voelen? Moeten wij ons schuldig allemaal voelen? Nou, ik weet het nog zo net. Uh, ik vind het niet fijn als ik die beelden op televisie zie van mensen die uit gaan Doodgaan, ja. Dan kun je wel een donatie doen. Dan geef je niet als goed als je. Ik kom niet altijd goed terecht. Ik kan bij het op een mijn hulporganisatie geld geven Die onafhankelijk is van de Verenigde Naties, onafhankelijk van. Een kerk. Een uh, onafhankelijke organisatie die zelf, waar het geld dus rechtstreeks naartoe gaat. Zelf uh, mooie projecten opzetten in de derde wereld. Daar moet je je geld op geven. Niet aan de kerk. Ook niet aan uh, de uh, organisaties die gekoppeld zijn aan de Verenigde Naties. Want... Uh, dat is niet goed. Alles wat de Verenigde Naties uh, doen, uh, dat is zo fout en zo uh, corrupt als ik wil. De Verenigde Naties zijn uh, in mijn ogen het kwaad. En dat zeg ik gewoon, omdat ik weet dat het een wereldwijde organisatie is. Die uh, de Basel spelen. Daarom ben ik ook tegen de EU, de Europese Unie. Ik ben wel voor Europese samenwerking, zoals dat vroeger ging, de Europese gemeenschap. De economische Europese gemeenschap. Dat is de handel. En verder bemoeiden ze zich nergens. Maar ja, we weten allemaal. Uh, steeds naar Brussel gaat. Nou, ja, dat denk ik bij Magio. Is Den Haag niet genoeg We hebben een stad. We hebben de regering. De regeringshuis is gezet. is centrum van Amsterdam heeft de naam hoofdstad, maar Den Haag heeft de macht. Napoleon heeft Amsterdam ooit als hoofdstad aangewezen van Holland. Later Nederland omdat hij zo onder de indruk was van al die uh, prachtige uh, panden die daar langs uh, al die singles en grachten stonden. En uh, die allure. Die, de stad heeft ook allure van de metropool. Dat is ook zo. Amsterdam is een hele grote. Uh, ja, vroeger was het het New York van Europa in de Gouden Eeuw. De Gouden Eeuw. Ja, daar ga ik verder niks over zeggen. <laughs> Ik heb beloofd, we gaan er niet meer over slavernijen. Uh, maar de gouden eeuw uh, ja, profiteerde misschien maar 10% van onze vervolging. Dus uh, ja, denk daar maar eens over. Goed, dan gaat het verder niet meer over. Ik uh, ga een volgende liedje draaien. En dat uh, is, uh, oh, Mary and, and you. But a mystery. Ja, life is mystery. Mystery. History. We gaan gauw door. Dat volgende iets zijn dan. Mee. We gaan weer even babbelen. Appa. Lachijn. Celtic consort. Gallo House. Go ik heb Heel veel mensen podcasts podcast uit hebben gezet. Die denken, wat is dit nou voor muziek man? Gadverdamme man, dat is een bagger het is niet waar even oud hè. Maar sorry voor de mensen die van deze machine. Ik wil je kwetsen. <laughs> Het stond toevallig op de lijst. Dus ja, ja niet zo. En zo. Ook de regels is ook wel heel raar. Uh, of voor goed, ja. Dat is. Uh... <laughs> The Sick Boys and The Low Man. Of for Good, Rock Town Version. Nou, ik ga straks na dat liedje pas uh, wat zeggen. Ja, en dan, uh, dan kappen we met de podcast. Dan vind ik het wel weer genoeg voor deze zondag uh, uh, 14 juli. Of juni, sorry. 14 juni met een N. 2020 zondag. En volgende week zondag zijn we er ook weer. En de week erop ook weer. Met of zonder Jaco. Maakt niet uit. Hello Radio blijft toch wel bezoeken. We gaan het straks. Tot zo. Every day I try to keep up But it's a heavy weight for me Well now you don't see It's okay Understood see? Zijn low man met. Of a good Rockdown version. Was dit. Ja, oké. Okay, ik weet niet wat, wat verschil is tussen een Rockdown version of een dubmix. Maar dat maakt niet uit. Oké. <laughs> oké, <Okay. laughs> okay, goed. Ja, ik had het net over. Uh, ja, recht op ijs. Die enkrol van 50 plus, ja. Hij heeft een eigen partij opgericht. Hij is eruit gestapt omdat. Uh, ja, acht jaar Russie, en nou uh, ja, uh, je weet wel, acht jaar Russie, twee jaar was het stabiel. Onder het uh, strenge toeziende oog van, uh, hoe heet de kale nicht ook, uh, ja, dat weet ik niet. Maar ja, uh, die, uh, een oude nicht, maar een goede oude nicht die heeft toen de Partij van de Toekomst opgericht, maar ja, uh, die naam was al van iemand. Maar bleek nou dat, uh, dat iemand, de Partij van de Toekomst opgericht in het verleden. En uh, ja, die was niet echt serieus met politiek bezig. Die vond het gewoon graag. Maar die wou... dat mijn naam houden. Pim Fortuyn die... Uh, ...die vond het een mooie naam. En die had dat bedacht. Maar het bleek dat die nou op bestond. Nou, voor je... zelf en en een ik weet het niet Ja, maar ik was een beetje sceptisch. En dan ga je. de kapitein licht. Dus ik schip verlaten. Dat is toch niet. Dat is ongelooid. We hebben vorige week twee uit elkaar zitten. Maar ik was eerst tegen mij ligt licht tijdens de nee zeg. Ik blijf nog steeds uh, voor de zwakke ouderen vandaag opkomen. Maar ik wil de ruzie natuurlijk wel gewoon ook richten op jongeren. Ik uh, blijf voor de ouderen opkomen. Dus... Maar ja, natuurlijk jongeren ook uh, ooit aangewend. laat je Oudjes zitten de zon zonder... de jeugd, jeugd terecht terecht zorgen om en dat natuurlijk komt ook voor deze groep daar ben ik toch wel anders over gaan misschien ik beloof niks misschien ga ik daar wel op stemmen volgend jaar maar dat weet ik niet zeker want er zijn al meer gegadigden waar ik op wil stemmen dat ga ik lekker niet zeggen ik zeg niet uh, dat het uh, nou ja, laat we ze, Ik ga niks zeggen. Maar misschien, ik overweeg om misschien op de partij voor de toekomst te stemmen. Maar, ik beloof niks. Zenkrol, je zal wel niet luisteren. Je kent Hallo Radio niet. Maar mocht je luisteren, als je mij wil overtuigen. Kan je bij mij in de uitzending kijken. En, uh, nou ja, dan stuur je me maar een mailtje. Je kunt het op de website zien. Hallo Radio.org Podcast En ik wil ze graag 50 miljoen euro worden door Oh, de dochters, heer, heer, jezus. Oh, oei. And then to- of... Van Alloa Radio van zondag 14 juni 2020. En ik zou zeggen. Tot volgende week zondag, met of zonder jakka. Tot horens. Je luistert naar de podcast van Aloa Radio. Kijk op www.aloaradio.org.